Kalifantijn met het NOS-journaal. Zuid-Afrika stuurt het leger te gaan. Het ministerie van Defensie meldt dat er vannacht weer meerdere migranten slachtoffer zijn geworden van geweld. Het Openbaar Ministerie heeft celstraffen van 12 en 15 jaar en TBS geëist tegen de mannen die ruim twee jaar geleden een man van 86 mishandelden en vervolgens vermoorden. De man werd 16 keer gestoken. De officier van Justitie noemt de moord uitgesproken wreed. Het bejaarde slachtoffer maakte volgens het OM geen schijn van kans tegen de daders van 32 en 36 jaar. PVV-kamerlid Bosma wil een spoedvergadering van het presidium van de Tweede Kamer, het dagelijks bestuur. Aanleiding is de kwestie Voortman. Het kamerlid van GroenLinks werd verdacht van lekker van namen naar de Telegraaf. Na lang vergaderen is een streep onder de kwestie gezet. Maar vandaag schrijft de Telegraaf dat het lek wel bij GroenLinks zat. De man die de boekhouder van Auschwitz wordt genoemd... heeft tijdens de eerste zittingsdag van zijn proces in Duitsland... om vergeving gevraagd. Oud-SS'er Greuning van 93 zei... voor mij staat buiten kijf dat ik moreel medeschuldig ben. En hij voegde eraan toe dat de rechter moet beslissen... of hij ook strafrechtelijk schuldig is. In eerdere interviews noemde hij zichzelf een radertje in het geheel. Greuning staat terecht voor hulp bij de moord op zeker 300.000 Joden. Het landelijke servicenummer van de politie voor niet spoedeisende zaken zal vrijdagochtend tijdelijk onbereikbaar zijn. Medewerkers van de telefooncentra van het nummer 0900 8844 komen dan bijeen voor een werkoverleg in Den Haag. Het alarmnummer 112 is wel gewoon bereikbaar. Donderdag voert de politie ook al acties voor een goede cao. Het weer, zonnig, maar ook wat sluierwolken en 17 tot 20 graden. Aan de kust koeler, op het strand een graad of 12 en veel wind. Morgen meer wolken en 11 tot 16 graden. Dit was het NOS Journal. ZFM, Verkeersupdate. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn op dit moment geen files, er zijn ook geen aangekondigde snelheidscontroles, maar dat betekent niet dat er geen snelheidscontroles zijn. Tot zover de verkeersinformatie.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 But I'm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 En die. I wanna feel it again. All the love without them. Confinati di cuore solo. Che ognuno sta. Dietro i steccati. De gli orgogli suon. Sto pensando che. bye Until you ever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 Let me tell you the story of that guy. First, you loved, then, you promised. Was love in control, crazy night, intense. My own life Got yeah, you out of my love Been wasting too much time Gonna leave you far behind just